7 uur. De Radio 1 Sportshow. Bucera Carasso en Tom van Heck. Straks hebben wij nog wat reacties vanuit de Tourcaravaan. En ook een sportdocumentaire over het sportbroekje. Ik kan nu al niet wachten, maar eerst het nieuws van 7 uur met Dorald Megens. In Noorwegen wordt de winning van olie en gas op middernacht mogelijk volledig stilgelegd. Aanleiding is de staking op de boorrijlanden die nu twee weken duurt.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 Afgesproken is ook dat de bedrijven niet meer zelf uitmaken welke maatregelen ze nemen. Die worden voortaan opgenomen in de aanbestedingseisen. Dat is om te voorkomen dat OV-bedrijven bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen... om zo bij de aanbesteding de goedkoopste te worden. En het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het waait minder hard dan vandaag, het wordt 18 tot 22 graden. Namorgen blijft het wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En zo hoort u ook uh, wat reacties uit de Tour... na die uh, fantastische overwinning van Bradley Wiggins in de tijdrit. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Heck. Maar eerst gaan we het hebben over de olieproductie in Noorwegen. Want die komt om middernacht namelijk voor het eerst in 25 jaar tot stilstand. Een aanleiding is de ruzie tussen werkgever en werknemers over vervroegd pensioen. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton, goedenavond. Goedenavond. Is het, uh, ja ik zeg het net wel zo, is het echt onvermijdelijk? Nu gaat het, uh, gaat het uh, stil komen te liggen? Nou, dat ziet er wel naar uit. Uh, de hoop is nog steeds dat de uh, partijen tot een akkoord uh, komen. Want uh, ja, er staan grote belangen op het spel. Het uh, Noorse staat heeft door deze staking al honderden miljoenen euro's uh, verloren. En er gaat nog veel meer verliezen als inderdaad alle olie- en gasproductie wordt stilgelegd. Maar het ziet er naar uit dat het niet gaat lukken om tot een akkoord te komen. En ja, die oliemaatschappijen vinden dat de regering moet ingrijpen op, nou, op die manier de staking moet stoppen. Uh, de regering is terughoudend, uh, wil alleen bemiddelen. Uh, dus zeggen die oliemaatschappijen, om druk op de ketel uh, te zetten, om ja, um twaalf uur gaan we alles stilleggen om die werknemers op die manier te dwingen om ja, het werk weer op te pakken. En uh, de Noorse bevolking, zeg maar... want bij een staking heb je altijd een soort ge gevoelswaarneming. Wie, wie steunen die? Nou, in ieder geval niet de, de werknemers, de offshore-werknemers. Uh, uh, veel Nooren vinden het gewoon niet terecht dat deze mensen uh, staken. En er zijn ook veel mensen die ja, ook zelfs uh, verontwaardigd zijn... deze uh, oliewerknemers... Uh, eh, worden in Noorwegen beschouwd eigenlijk als eh, bankiers. Dus mensen die heel veel eh, verdienen. Het is een van de best betaalde eh, banen in Noorwegen. Gemiddeld verdienen die mensen 130.000 euro eh, per jaar. En ja, de Nooren zeggen, als je zoveel verdient... dan is het niet redelijk dat je eerder eh, met pensioen eh, gaat... dan andere mensen. Eh, mensen uit die olieindustrie, werknemers, zeggen... ja, dit is fysiek eh, zwaar werk... En Dankzij onze inzet is Noorwegen zo rijk geworden. Dus hier heeft iedereen profijt van. En daarom vinden die uh, werknemers dat ze recht hebben op betere uh, pensioenvoorwaarden. Nou neem ik aan dat het conflict niet uh, van vandaag is in die zin. Dat het al een heel, heel lang werd. Hoe, hoe is het zover kunnen komen met die enorme belangen die erachter zitten die je geschetst hebt? Ja, kijk, ook Noorwegen eh, kampt met een, een vergrijzende bevolking en eh, ga, wil die pensioenleeftijd eh, oprekken. Eh, dan kun je natuurlijk zeggen, Noorwegen is een, een rijk land. Eh, maar ja, die inkomsten van die eh, gas- en olieproductie zijn echt bedoeld voor toekomstige generaties. Voor de tijd dat het olie en gas... Uh, opraakt. Dus die offshore uh, werknemers vinden dat ze een sleutelrol uh, ver vervullen en een uitzonderingspositie verdienen. En ja, dit is de eerste keer dat heel duidelijk blijkt dat veel Nooren uh, ja, daar niet mee eens zijn. En gaan we het uh, in Europa meteen aan de pomp merken uh, als de olieproductie van Noorwegen stil komt te liggen? Nou kijk, Noorwegen is een van de grootste olie- en gasproducenten ter wereld... en er wordt vooral naar Europa geëxporteerd. Dus stilleggen van die productie kan grote gevolgen hebben. Het is wel zo dat er wordt verwacht, juist omdat het om zulke grote belangen gaat... dat de Noorse regering eh, snel zal ingrijpen... En uh, ja, daarmee de staking zal uh, stoppen. Werknemers uit die olieindustrie hebben wel al nu aangekondigd dat als dat zal gebeuren, dus als de regering die staking zal stoppen, dat ze dan met nieuwe uh, stakingen later deze zomer zullen komen. Dus ja, het is toch een conflict dat opnieuw weer kan opduiken. Rolien Kreton, dankjewel. Dan gaan we uh, terug naar de tour. 1 minuut en 43 seconden. Dat was het verschil tussen Bradley Wiggins en Cadel Evans in de eerste echte tijdrit van de tour. De Brit Wiggins neemt hiermee een heel duidelijke voorsprong op de Australiër voor de rest van de tour. Jeroen Willaert praat daarom met de ploegleiders. Meten is weten, zeggen ze op zijn Nederlands bij Sky, Servaas Knave. Wat zeg jij dan van 1-43? Het verschil tussen Wiggins en Evans. Ja, dat is heel veel, hè? Tel er nog 10 seconden bij, uit luik. Ja, en dan krijg je de, wat ik op mijn iPhone heb: dat Bradley 1 minuut 53 voor staat op Cadell Evans. En Froome, derde, staat op 2 minuut 7. Het verschil is wel erg groot, waar van tevoren nog werd geredeneerd dat Evans dit parcours beter aankomt. Ja, de verschillen zijn, zijn groot. We hadden ook niet rekening gehouden met, met zulke verschillen. Uh, ja, de verschillen waren in de Dauphiné ook al vrij groot. En, uh, we hadden wel gedacht dat de verschillen misschien wel kleiner zouden kunnen zijn. Maar je ziet dat onze renners ook nog weer beter zijn dan in Dauphiné. En uh, ja, dat, ze gewoon, dat de verschillen eigenlijk hetzelfde zijn gebleven als in Dauphiné. Nog zoiets over meten en weten gesproken. Dit is prestatie van een man die werkelijk helemaal in topvorm is. Als je het vergelijkt met Evans, zijn rijden, hij zag er wat moezamer uit ook. Ja, dat weet ik niet. Ik heb het niet gezien. Uh, ik denk dat uh, Cadel ook wel gewoon heel goed is. Uh, anders hang je er niet meer aan op uh, La Planche de Belfia. En gisteren zat hij er ook nog bij, dus hij is gewoon heel goed. En, uh, weet het, uh, ja, en onze mannen die zijn op dit moment, op dit moment zijn, zijn ze beter. En ja, het is nog, nog anderhalve week vanaf woensdag. Maar wel één en twee een besancon. Ja. Meten is weten. <laughs> Daar hoef je helemaal uh, niet heel wetenschappelijk over te zijn. Dat is goed voor de moraal. Absoluut, maar de moraal was al supergoed. En die gaat alleen nog maar beter zijn. En hoe dichter we bij Parijs komen en hoe langer we die trein houden... Ja, dan gaat iedereen... Iedereen gelooft er honderd procent in. Iedereen gaat, en ja, dat... dat meer dan 100% kan wel niet, maar nu gaat het misschien wel 110% zijn. En dan is Sky ook zo dominant dat jullie de tour knapzaai gaan maken, knaven? Ja, dat ligt niet aan ons. Hè. Zullen die anderen wat dan moeten doen? Ik denk dat de anderen daar nog wel iets aan gaan doen. Ik denk dat het nog wel uh, hele mooie etappes gaan worden. Want uh, ik verwacht wel dat er echt wel uh, aangevallen gaat worden. Is er dan extra studie voor jullie nodig op uh, de rustdag in Macon? Jullie weten wat er komt aan bergen en alles? Wij weten, wij weten precies wat er komt. En we weten wat we kunnen en hoe we het moeten aanpakken. En we hebben met jean een heel ervaren ploegleider in de eerste auto... die de situatie heel goed kan inschatten. En als de tactiek aangepast moet worden, dat, dat ook op de juiste manier kan doen. Mooi dat jullie niet weten waar de aanval komt. Nee, dat is, dat is nog het enige ja, waar we op zitten te wachten. Maar dat gaat wel komen, wees maar niet bang. Ik ga het vragen aan John Le Lang, collega ja, okay. ja. bij BMC. Ze staan aan de overkant. En dan, vertel het dan maar tegen mij wanneer, dat hij komt, wanneer ze gaan. Dat gaan we niet doen. Wordt het saai. Ik luister wel op internet. We luisteren de uitzending op terug. Ze staan echt zo'n 10 meter van elkaar verwijderd als goede buren. Maar wat een spanning is er gecreëerd tussen die twee. Sportieve spanning. En daar is John Le Lange. Boscamera's naar de tijd naar John chrono de Cadel, een bon chrono de DJ. On a perdu du temps, semaines, We verloren, maar er komen nog twee weken. we moeten gaan kijken naar de laatste tijdrit van de Tour ça on verra, je pense que chacun a son intérêt à, à faire la course, euh, course d'attaque et puis on, on verra bien vous avez un côté euh, sur de vous sans doute toujours souriant vous pouvez quand même pas cacher aujourd'hui John une déception ah, bah, De toute façon, il reste encore deux semaines de tour donc si je commence à me dire ça y est c'est fini je rentre à la maison, ça ne vaudrait pas la peine moi j'y crois et on se dit qu'il y a encore des belles étapes il y a encore un deuxième chrono qui n'est peut-être pas forcément le même que ce premier chrono een beetje een vaste verhaal van John de Lange, al met al. Hij wil niet rekenen, behalve met nog twee weken toe te gaan. En hij vertelt dat allemaal met een grote glimlach. Alsof hij in ieder geval het woord verliezen nog niet wil horen. Je mag wel snel beginnen aan het inhalen van die 1,53, John de Lange. Nee, nee, ik zal het rustig maken, nog twee weken. Maar er liggen een aantal leuke bergen klaar om er alvast aan te beginnen. Er zijn enkele ritten, niet alleen maar in de bergen om, om de kosten te maken. Iedere rit iedere is belangrijk. Wat was het met Cadel Evans vandaag? Goed, goed. We zijn op het de, op de schema dat we hadden gezegd. Zo, en, uh, die anderen waren beter, het is alles. Maar ook 1,43 stond dat op het schema? Er was geen schema op de, tussen de, de anderen. Het was alleen maar een schema tussen ik en, uh, en Cadel. En zijn benen? Hoe, kon, hoe, zijn, je, hoe, beoordeel, hoe beoordeel je ze? Ik denk dat, uh, dat ze zijn goed We hebben het gezien. Uh, Gisteren Hij was ook goed in de aanval daar, in de laatste, de laatste kilometer van port ant Dus uh, er zijn nog veel riten waar we kunnen spinnen. Maar ook jij gaat niet aan Cerva's Knaven zeggen waar het begint met die tegenaanval. Nee, ik, ik zal niet... Uh, je je boek zegt, schrijven, ze staan tien meter noem. verder. Good. Sorry. <laughs> ik zal geen boek schrijven daarover. <laughs> John lelang Lang was dat. Terug te luisteren voor Knaven op radio1.nl. De Radio 1 Sportzomer, de mix van nieuws en sport. La Grande Ville, Mange la ville. La Grande Ville, Mange la vie. Marie Sibelle, Marie-Vesselle, Marie, Marie Chandelle, Plume d'Hirondelle leur en cuisine, Marie sans pas, lors de brouillard, si on chantait. Me peine n'est pas que je t'aime, le temps se las, le cœur y passe. parmi les femmes, pourquoi le t'aime, celles qui t'en sortent, je les prepare. Marie divine, sans je t'imagine Si on chantait Si on chantait Heerlijk hè, ja, Julia Clare uit de tijd, dat muziek nog muziek werd. Franse muziek ook, Ze dus we hebben weer wat minder klagers. Sion Gantin. Radio 1, Sportzomerdoks. Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. De voetbal, de fiets, de hindernis, de rugbybal, de honkbal, de handboog... de sportbroek kennen allemaal hun eigen geschiedenis... waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Ze werden rommer, sneller, lichter, efficiënter en strakker... en de sport veranderde met ze mee. Vandaag van OVT's Miguel Citroen de geschiedenis van het sportbroekje. Dan naar die vieren komen. het begin van mijn sportcarrière kan ik me herinneren dat we van die fladder broekjes hadden. En uh, het waren niet van de meest sexy broekjes die we aanhadden. Koman, geur, doe niet even. Drie, vier en vijf. Ik weet wel dat ze we wel een beetje hoog uitgesneden waren. En ik vond maar niks.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 Ja, nou, ik weet niet of moet betalen, want ik zie zoveel mensen omheen, ik ben verlegen. In gezelschap van Jan Blankers en van de andere leden van de Dames damesathletiekploeg gaat het nu naar de douane die onder deze bijzondere omstandigheden gelukkig zeer soepel is. Maar dienst is dienst. En wie goud wil invoeren, moet het eerst aangeven.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 Van goed. Heel snel, heel snel, heel snel. En kijk eens, het wereldrecord. Nee, net niet 7-0-1, maar oh, drievoudig. Drievoudig Europees kampioen. Echt waar. Echt waar. Die is uit de beeld al. Ze is links gewoon weggesprongen... ...omdat ze weet dat ze een rondje moet lopen. Wat een schitterende start. Onbereikbaar voor iedereen. De rest verslaafd. Ja, het was een hele, hele leuke tijd. Zelf mij...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 Zo! Oh. Prachtig, het sportbroekje van Michal Citroen. Daarmee komt de tijd richting half acht. En zometeen na het nieuwsblok een zomerse ontmoeting. Govert ja. van Brakel zit al klaar. Een ja. metertje of twintig verderop, Govert. Met wie zit je eigenlijk? Naast mij uh, zit uh, Doekle Terpsha. Uh, en dan zeg jij... Ja, dat is, dat is de, de voorzitter, hè? Ja, dat is de man die uh, bij, uh, in hoogschool, de, de hogeschool in Holland... In Holland uh, ja. de kwaliteit van de diploma's bewaakt, ja. Tom. Dat weet je? Dat weet ik, ja. Ja, en daar valt nog wel wat te bewaken, natuurlijk. Daar valt heel wat te bewaken, ja, gewoon. Ja, en verder is hij uh, voorzitter van de, de KNSB. Van andere schaatsenrijders, natuurlijk. Uh, prominent CDA-lid. Uh, ja, maar het is eigenlijk niet de oud-vakbondsman. Dat in ja. ieder geval dan weer wel oud. Dat staat oud voor. <laughs> maar voor de rest is hij nog uh, uh, jong en fris, hè. Een goede vijftiger... Nou ja, het leven lacht hem toe, natuurlijk, zakelijk in ieder geval. Dat mag je wel zeggen. Hij zit hier dus ook lachend eh, tegenover mij, Tom. Maar ik dacht even dat we net op Radio 4 terecht waren gekomen met... Eh, nee, het was nou, een sportdocumentaire over het sportbroekje. Ik hoor het, het, over. het. Ja, maar het was een prachtig sportbroekje. Ja, zullen klassiek, zullen we zeggen. Klassiek sportbroekje. Dat nou, He, leek mij het broekje avond. van uh, Fanny Blankers, uh, <laughs> misschien wel. Prachtige andere tijden sport gezien van de week daarover. Maar goed, u valt dus midden inderdaad in de sportzomer. Uh, en zometeen de zomersontmoeting. Eerst even langs uh, door Meeges voor het nieuws.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 In de Tour de France heeft gele truidragen Bradley Wiggins... de leiding in het algemeen klassement verstevigd. De Brit won met overmacht de 9 etappe. Dat was een tijdrit over 41,5 kilometer rond Besançon. Ploegenoot Christopher Froome maakte het succes voor de Skyploeg... in de tijdrit compleet met een tweede plaats. Een beste Nederlander was Lieve Westra. Hij werd 17e. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Zomerse ontmoetingen. Hier is Govert van Brakel. Goedenavond, tijdens deze sportzomer een zomerse ontmoeting met de Doekle Terpstra, oud voorzitter van de Hogeschool in Holland, ook voorzitter van de Schaatsbond KNSB, prominent CDA-lid. Doekle Terpstra, goedenavond, goedenavond. welkom. Goedenavond. Wat zeggen we, u of jij? Je. Oké. Okay. Niemand kent mij als u. Nee, is dat zo op school ook niet op de nee, Hogeschool? Ik vind het echt geweldig, Doekle is een, is een merknaam voor. Het is een product, ja. Nou, het is, ja. je kunt, ik kan er prachtige tafereelen uh, over vertellen. Want uh, het komt er wel eens een keer voor dat ik uh, ergens in een forumdebat uh, uh, zit. En dan worden mensen aangekondigd. En dan is het altijd meneer Jansen of mevrouw ja. Pietersen en Doekle. Ja. Dus dat is altijd <laughs> erg leuk. Nou ja, weet je, soms uh, moet je zeggen, de, de functie vereist u. Hè? Dat, uh, ik, ik zou niet gewoon een minister met, met je aan willen spreken. Het nee, dat is, ook zo, dat is ook zo. Maar ik merk het zelfs bij mij op de hogeschool, bij in Holland. Ja. Dat... Uh, Zelfs studenten die spreken mij aan met doekelen. Maar wat ik altijd wel heel grappig vind, is dat ze dan twijfelen of ze je of u moeten zeggen. Ja. Uh, maar doekelen is ook voor, uh, voor de studenten dus wel een naam geworden. Want soms moet je ook afstand houden natuurlijk tot die gasten, Die jongens en meisjes. Ja, ja, ja. ja je, bent, je bent de baas. En nou, dan moet je ervan... soms onaardige dingen doen. Jawel, wel onaardige dingen. Maar uh, ik ervaar het niet, uh, ik niet dat ik de baas ben. Ik heb niet zo verschrikkelijk veel met dat woord. Uh, en twee, uh, vind ik ook dat het een prachtige brug slaat in de richting van mijn eigen collega's. Uh, en ook naar studenten. Uh, ik heb niet de behoefte om als bestuurder heel ver uh, bij de mensen uh, waarmee ik werk vandaan te staan. Nee. Zit er eens een sportzomer aan de gang op de radio? Krijg je er nog iets van mee? Ja, natuurlijk. Ja, nou, vandaag heb ik weinig van de Tour meegekregen. Maar ik ben uh, zelf een uh, groot sportliefhebber. En ik vind deze zomer echt geweldig. Uh, dus ik vind het fantastisch om uh, alles te volgen. Maar eerlijk gezegd had ik wel de hoop dat we wat verder zouden komen in de Tour. En dan ja. is het toch wel jammer dat er net niet een Nederlander bij de topper zit. En ik merk aan mezelf dat de aandacht dan toch ook weer een beetje gaat verslappen. Dat is ja. jammer. Ja, dat is een beetje het nadeel van deze sport. Het zit niet mee met het EK, het zit niet mee met de Tour. En het dus... weer. En het weer zit al helemaal niet mee. Dus we gokken, we gokken maar op de, op de spelen, op de grote... Uh, ben je zelf een sporter of niet? Ja, ja, ja Actief ja, ik heb, ook? Ik, ja, ja, Ik heb mijn hele leven gesport. Ja. Uh, ook actief gesport. Ik heb marathon gelopen. Uh, veel geschaatst. Twee Elfstedentachter gedaan, waar ik oh. heel erg trots op ben. Die van vijf en zes en van de Van 97, vier Oh Die ja. 97. De, de echte, uh, vond ik, allermooiste Elfstedentachter. Dat, dat was op sinds... zaterdag, hè? 4 januari, geloof ik. Uh, was dat was, dat ja, was een vroeger. Zaterdag, ja, ja, ja dat was zaterdag. een heel vroeger. Ja. En die van 85 heb ik gedaan. Oh. En de tweede, daar ben ik toen voor uitgeloot. Het was heel jammer, dat was het eerste jaar dat er weer geloopt moest worden. En uh, die derde had ik wel heel graag op mijn uh, lijstje uh, willen hebben. Maar uh, het mocht niet baten en afgelopen jaar... Zaten we er dichtbij. Oh, wat zaten we er dichtbij. Uh, en wat had ik die nog graag willen doen. Maar ja. We hebben een klein overzicht hier gemaakt. Dit is uw leven in uh, nou, 45 seconden. 1978, een piepjonge Doekle Terpstra, vers van de sociale academie... komt op voor de arbeidersbelangen bij Unilever. Daarbij zal gedwongen ontslag, wat ons betreft, vooralsnog niet aan de orde zijn. 200.000 demonstranten op een bomvol museumplein. Om de Nederlandse politiek te laten zien... dat dit niet het sociaal beleid is wat wij willen. Volgens hem is Geert Wilders het kwaad en dat moet worden gestopt. Ik merkte aan mezelf dat ik echt boos werd aan de opvattingen van de PVV. Douglas Herbstra, er is veel te doen over in Holland. Waarom zou je nog gaan studeren bij in Holland? Omdat in Holland goede opleidingen biedt. Hij zult de kwestie met KNSB bestuurd bepraten. Wij ik graag de stadions vol hebben. En als dat een hele prijs is, moet ik er goed aan denken. Maar ik kan wel horen waar je vandaan komt. <laughs> het, ja. uh, het Friese land, hè? Waar was het? Witmarsum, hè? Witmarsum, volwopleesers. Of all places, ja. Boerderij, vader was boer. Ja. Zeven kinderen, twee pleegkinderen. Het was een, ja. een, een, een drukke boel daar. Ja, het was een groot gezin in een, uh, in een klein dorp. En ik zeg nu, ik zeg nu of all places, maar. Uh, niet denigreren, natuurlijk. Nee, helemaal niet. Uh, Witmarsum is uh, zelfs in de wereld beroemder dan in Nederland zelf. Waarvoor? Omdat uh, Menno Simons daar is geboren. En Menno Simons was de oprichter van de doopsgezinde kerk. Uh, dus uh, er komen heel veel, uh, met name Amerikaanse Mennonieten. Uh, bijna op bedevaart, uh, zou ik willen zeggen, in Witmarsum. En uh, dan bezoeken ze het uh, oude geboortehuis van Menno Simons. En toen ik uh, tijdens de basisschool dat allemaal zou gebeuren... zat ik daar in grote verwondering naar te kijken. Al die mensen door de weilanden heen. Uh, dat snapte ik uh, überhaupt niet. Uh, maar nu is dat wel iets waar je uh, als oud-dorpeling... wel een beetje trots op uh, kunt zijn. Ja, want een gereformeerde jongen... Ja, ik ben echt zo'n uh, gereformeerd synodale uh, uh, jongen, zou ik willen zeggen. En die opvoeding koester ik dat op de dag van vandaag. Uh, dat anti-revolutionaire klimaat. Uh, van kerk staat de samenleving heel erg met elkaar verbonden. Je staat in de wereld met het gezicht naar de wereld toe. Uh, je gaat er niet met de rug naar staan. En je neemt verantwoordelijkheid voor de dingen die op je pad komen. Ja, maar zie je die traditie van Kuiper nog wel terug ook op het Binnenhof? Om een klein voorsportje te nemen. Dat is, uh, dat is nu wel ja, dat een grote is wel sprong. Ja, dat is een grote sprong. Want... Maar ik vroeg me af, kijk, want Kuiper heeft veel nagelaten natuurlijk. Niet alleen politiek, maar op onderwijsgebied natuurlijk. ook ja. In de journalistiek. Nou ja, eigenlijk, hoe, hoe gek het ook klinkt, ik, sta heel erg, ik voel me heel erg verwant met uh, die traditie. Ja. Die anti-revolutionaire traditie, uh, Abraham Kuiper. Heel veel jonge mensen kunnen het woord anti-revolutionaire traditie helemaal niet meer uitspreken. Ja. Dat realiseer ik me ook wel. Uh, maar het heeft, het, het, het, het heeft voor ja. mij heel sterk die verbinding met de thema's waar ik het net over had. Ja. Doe wat in de wereld en uh, torst dat met je mensen. Zeg maar, is die, is die uh, opdracht, zal ik het in mijn eigen woorden formuleren, van huis uit meegegeven? Ja, absoluut. Wat, wat zei je vader dan of je moeder? Nou ja, wat ik net zei, van de plek zo waar Zo letterlijk? Je, ja, de plek waar je komt, daar, ga je niet, daar sta je niet vrijblijvend, maar je doet er wat mee. Uh, dus, uh, en, en eigenlijk ook wel, uh, ik ben ook nog wel een product van, de, de, van het zuilend denken. Hè. Je, ja. je komt uit zo'n antirevolutionaire traditie, maar je bent lid van een kerk, je bent lid van de, de vakbeweging, je bent lid van een politieke partij, je bent lid van, nou ja, eigenlijk een agglomeraat aan activiteiten, zou ja. ik uh, bijna willen zeggen. Maar hoort daar ook nog de wekelijkse kerkgang bij, vandaag de dag? Uh, dat heb ik wel heel lang gedaan. Uh, dat is nu wat minder. Hoe komt dat? Uh, nou, ik heb wat. Uh, hoe komt dat? Ja, dat, dat is ook een ontwikkeling die ik meemaak. Ik sta helemaal niet minder in de traditie ja. van uh, uh, alles wat met levensbeschouwing te maar maken heeft. Maar heeft dat ermee te maken dat de gereformeerde zuil is opgegaan, ook daar opgegaan in de PKN? Nee, het heeft, ik, wil het eigenlijk niet eens, ik wil de schuld niet neerleggen bij het instituut. Het heeft te maken met mijn persoonlijke ja. ontwikkeling. Ik sta daar wat losser in. Uh, ik voel me nog steeds heel erg religieus verbonden. Ja. Dat geeft mij uh, houvast, het geeft me structuur, het uh, heeft me gemaakt tot wie ik ben. Uh, en ik vind het heel erg belangrijk om die reflectieve kant van het leven ja. uh, vast te houden. Zou maar wat zou, je vader, dag, wat zou je vader zeggen als hij zou hebben geweten? Want hij, hij is al als vroeg gestorven. Hè? Dat begrijp ja, ik uit de, ja, uit de verhalen. Ja. Wat zou hij gezegd hebben tegen je... als hij nu zou weten dat je niet zo trouw meer naar de kerk had? Nou, hij zou de mouwen van zijn overhemd eens dus opstropen. En hij zou met mij dat gesprek wel aangaan. Waarom ik dat niet zou doen. En dat is ook iets wat ik dat op de dag van vandaag al kwam mis. Dat gesprek met mijn vader. Uh, dat heeft mij ook heel erg geholpen in uh, mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. Heeft, heeft het er ook... Ja. Wat je, ik zei net, je vader is vroeg gestorven. Hij is zes, zeven Laten we zeggen, zes, vijf, de leeftijd die je nu zelf hebt, hè? Ja zo oud is jouw vader geworden. Ja, dus je, ja, je bent hem vroeg kwijtgeraakt. Ja. Um, hij, was, hij was boer, hè? maar ja. dat, dat werk heeft hij op moeten geven, begrijp ik. En toen is hij naar een fabriek gegaan en werkloos geworden. Is dat ook een tekening geweest waar, waar je zelf uh, ja. Nou ja, mee te maken hebt gehad? In die zin dat je er. En ervaringen aan hebt opgedaan? Ja, nou ja, twee dingen daarover. Die, die leeftijd van 56 jaar, dat is wel fascinerend. Dat, dat, toen mijn vader overleed, kan ik me nog herinneren dat ik dacht: uh, ja, nou ja, 56, maar dat is toch nog wel een redelijke leeftijd. Maar nu ben ik zelf 56 en ik uh, voel mij uh, uh, in de kracht van mijn leven zitten. Dus energie voor 20. En nu denk ik van 56, dat is toch wel heel erg jong geweest. Ja. Uh, uh, dat is 1, 2. Uh, ja, kijk, dat beeld van mijn vader, boer, uh, uh, later in uh, fabriek gewerkt. Uh, uh, dat, dat is het beeld van uh, uh, de, de boerderij. Die is van hem bijna letterlijk afgenomen... door het proces van de Europese schaalvergroting. En ik zag hoe hem dat heeft aangegrepen. En later ben ik tijdens mijn studieperiode tot ontdekking gekomen van ja, maar waar heeft dat mee te maken? Werk is uiteindelijk veel meer dan alleen maar je boterham verdienen. Dat heeft ook te maken met wie je bent. Met je identiteit, ja. met je zijn. Maar zeg je nu met terugwerkende kracht... de ruilverkaveling, zoals die destijds door de socialist manshold is bedacht... Uh, is niet goed geweest? Nee, ik zeg niet dat het niet goed is geweest. Maar het heeft wel heel veel slachtoffers uh, teweeggebracht. Uh, en uh, voor mij heeft het vooral uh, opgeleverd dat... Uh, en dat is ook wel een hele verrijkende ervaring voor mezelf geweest, dat werk, arbeid veel meer is dan alleen maar uh, je boterham verdienen. Maar dat heeft met uh, bestemming te maken, met uh, uh, je plek in het grote geheel. Uh, en vanaf dat moment ben ik uh, heel erg intrinsiek gemotiveerd geraakt om uh, mijn hele leven lang eigenlijk aan de slag te blijven gaan met dat onderwerp arbeid. Tot op de dag van vandaag fascineert ja, me dat. Dus daar, vanuit, laten we zeggen, vanuit, vanuit die opdracht van huis meegekregen ben je de vakmond ingerold. Is dat zo gegaan? Ja, ik ben, ben tijdens mijn en, uh, ik, ben, uh, ik heb vroeger Sociale Academie gedaan, mm -hmm. hoe, zo heette dat. Uh, tegenwoordig heet dat een sociale studie. Uh, en ik ben uh, wat naïef met een uh, opleiding maatschappelijk werk begonnen. Maar ik kwam er heel snel achter dat ik volslagen ongeschikt was voor waar, dat vak. Waar zat het knelpunt? Ja, uh, dat had te maken met het idee dat ik mensen wilde helpen. Een uh, wat naïeve uh, uh, motivatie. En daar was ik eigenlijk heel snel mee klaar. En ik raakte gegrepen door dat onderwerp uh, arbeid. Juist ja. door wat ik uh, tijdens die studie uh, leerde... over wat mijn vader was tegengekomen in zijn leven. En dat heeft mij gemotiveerd om uh, na de studie... op veel te jonge leeftijd te beginnen bij het CNV. Waarom een... is dat te jong? Nou, ik was toen 24 jaar. Uh, en met de wijsheid van vandaag zeg ik van... ja, het is volstrekt onverantwoord om iemand op die leeftijd... Uh, met zo'n verantwoordelijkheid op te zadelen. Maar wat en... was de verantwoordelijkheid? In een paar nou, was, in ik was 24 jaar en ik werd... Uh, we hadden toen ook een beetje een stalinistisch personeelbeleid. Want ik mocht kiezen tussen twee regio's waar ik naartoe wilde. En ik wilde absoluut niet naar Rotterdam. Dus ging wat ik naar Rotterdam. Wat is het Rotterdam. tegen Rotterdam? Nou, ik, ik had zelf toen zoiets van 24 jaar. En dan moet je in de Rotterdamse haven overeind blijven. Bij dat gestaalde ja. kader. En toen in die hele zware periode van uh, de omvallen van de hele scheepsbouw In welke tijd zitten we dan ongeveer? 80, ja, in 19, oh ja, ja, dus de hele 19... Rijnsgelden voor ondergedoe ja, en alles. Dus uh, die hele periode van RSV heb ik toen meegemaakt. Uh, Ogem en uh, al die grote bedrijven die omvielen. Uh, en tegelijkertijd zeg ik nu, met de wijsheid van vandaag... Uh, wat is het een zegend geweest dat dat op mijn pad is gekomen. Want ik heb het vakbondswerk daarin al zijn finesses uh, ontdekt en leren kennen. En ik ben staande gebleven of ik ben drijvend gebleven in die hele moeilijke ja. Rotterdamse periode. Kun je er een verklaring voor geven hoe het dan komt... dat je als 24-jarige tussen die uh, stevige Rotterdamse havenarbeiders... toch inhoudelijk en, en, en fysiek overeind kunt blijven? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik, ik, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Nee. Uh, ik ben begonnen... Ze zullen je wel serieus hebben genomen, blijkbaar. Nou, ik heb, om, en en om enige en ik... <laughs> Ja, ja. Kennelijk, want ik heb, ja. ik heb het overleefd. Ik vond het... Ik vond het wel uh, moeilijk, maar ik vond het niet het moeilijkste moment. Het allermoeilijkste moment uh, heb ik uh, in Rotterdam ervaren toen ik... Uh coördinator werd van het district. De districtscoördinator heette ja. dat toen. En toen moest ik voor het eerst van mijn leven, ik was toen 27 jaar, als ik het goed heb, uh, leiding geven aan een aantal collega's die gepokt en gemarzeld waren in uh, de vakbeweging. Uh, en dat vond ik het allermoeilijkste. En waarom? Omdat ik eigenlijk geen sjoe gehad van wat leidinggeven nou, eigenlijk was. Pikten ze het wel, dat je nou, zei... Nou, er zat ook wel wat spanning. Maar tegelijkertijd, uh, uh, ik, ik, ik kreeg toen de wijsheid van iemand mee... Uh, die zei van, ja, maar je bent leidinggevende, dus geef dan ook leiding. En vanaf het moment dat ik dat deed... Uh, was ik eigenlijk ook van mijn slapeloze nachten af. En daar heb ik er ook nooit meer een slapeloze nacht uh, van gehad. Nee, maar ontstaat dan ook uh, vanuit zo'n positie uh, de ambitie om te zeggen... ja, maar nu wil ik verder, ik wil door in die vakbond... en uiteindelijk wil ik daar de voorzitter... Wie was het toen, Harm van der Meulen? Misschien ja, Harm wel, van in de Meulen die tijd? was uh, voorzitter, ja. ja dat ja, dat wel, wil ik worden. Een aantal Westenlaken. Daarna, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, ik heb, ik heb nooit uh, uh, gedroomd uh, in die periode over het voorzitterschap van het CNV. Wat ik wel ja. heel uh, opmerkelijk uh, vond, uh, vind, is dat ik uh, al jaren later mijn, uh, toen dat, heet, uh, dat heette toen, mijn psychologische uh, test. die ik moest maken voor uh, dat districtbestuurderschap. Uh, bij het CNV, nog eens een keer heb nagelezen. En toen werd er eigenlijk voorspeld dat ik een uh, vooraanstaande rol zou kunnen vervullen. Binnen het CNV, mits ik wel goed gecoacht zou worden. Nou, die coaching is nooit ervan terecht gekomen, maar, maar ik heb wel uh, met ongelooflijk veel dankbaarheid uh, en plezier uh, die rol vervuld uh, binnen het CNV. Zeg maar hoeveel koop je thuis, hè? getrouwd, twee dochters, uh, dat vader zo vaak weg is? Ach ja, dat is al ja. een jaar zo. Dus, uh... <laughs> ja, voor dit weet, wordt ge gewoonte meer gewoonte, maar. Nee, hebben maar, ze daar nooit last van gehad? Of hebben ze gezegd hoe ja, leuk dat, pap, natuurlijk, dat, natuurlijk staat het wel eens een keer uh, onder, uh, onder spanning. En ik vind dat ik ook wel uh, uh, een hoge prijs gevraagd heb... Uh, uh, voor de activiteiten die ik heb gedaan. En ik moet zeggen, ik heb groot respect voor uh, allen die uh, uh, om mij heen staan... voor de wijze waarop zij dat altijd gescoord ja. hebben. Want als het omgekeerd zou zijn geweest, ik zou het nooit gepikt hebben. Nee. nee. Want je hebt ook een dochter die ziek is, hè? Ja. Begrijp ik. Ja. Zij heeft reuma. Ze heeft reuma, ja. Ernstig? Ja. En, en, en in, in welke mate ben je daarmee bezig, ook vandaag de dag? Of hoe is zij daarmee bezig? Hoe valt dat in jullie gezin? Hoe valt dat? Uh, Nou, dat is... Uh, zij heeft uh, jeugdreuma uh, uh, uh, uh, gehad. Op de leeftijd van 15 jaar begonnen. En uh, ja, dat is toch wel een heel kwetsbaar plekje. Uh, dan zie je dat de gezondheid toch wel heel erg belangrijk ja. is. Uh, en ik vind het ook van. Weet je, het, het is niet alleen iets wat, uh, wat ik als een last ervaar, maar tegelijkertijd uh, motiveert het mij ook vanuit de gedachte dat ik bijna weer op dat anti-revolutionaire idee van. Alle mensen zijn zo ongelooflijk getalenteerd. En zoek nou juist dan mensen die als het ware dat talent... vanuit hun mogelijkheden, hun kracht... of ze nou een beperking hebben, ja of nee, willen manifesteren. En dat is iets wat mij tot op de dag van vandaag ja. drijft. Ook bij een ingewikkelde klus waar ik op dit moment mee bezig ben bij in Holland. Het motiveert mij geweldig om het talent van mensen te vinden... en dat te kapitaliseren. Mag ik, mag ik vragen wat haar kwaliteit haar talent is? Het, het is uh, Zij heeft nu net meegedaan in de organisatie van het North Jazz Festival in Rotterdam. Ze zit uh, eigenlijk in de, ja, de hele organisatie van de uh, festival scene, zou ik willen zeggen. En uh, het is een jonge meid, maar het wordt een topprofessional. Chris Berry, en als u een uh, vervent sportzomerluisteraar bent... dan denkt u, hé, hey, die heb ik vaker gehoord, dat klopt, er wordt veel gedraaid. Uh, met dank aan onze muzieksamensteller Angelique Stijn. Chris Berry, nog een paar zaterdagen geleden live zelfs de gast. Stick to the recipe. Doeklet Herbsga is hier uh, te gast. Ik heb het al eerder gezegd, hij is uh, oud-voorzitter van het uh, CNV. Hij is vandaag de dag voorzitter van de Hogeschool in Holland. Hij doet uh, het voorzitterschap van de KNSB en uh, is lid van het CDA. Over het CDA valt misschien nog wel het een en ander uh, te zeggen. Toch maar, wel, hè? Ben je prominent CDA-lid? Mag, mag nee, ik zo nog ik zeggen? Je... Ben je mastodont? Wat ben je? Ja, ja de, de helemaal niks. Alleen andere mensen maken dat er altijd van. Ik, de, uh, ik zeg maar uh, dat ik een gewoon betrokken CDA-lid ben. Zoals heel veel, uh, dat misschien uh, jij ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ik ben nergens lid van. Nee, is het toch? Nee, ah, nee okay. alleen van Max. Oké, okay. nou van Max, zelf. Okay. Onderlijk Max. Ja, ja, ja maar je hebt brok, ook, jij, jij eet... hebt ook je leeftijd, dat realiseer ja, ik ook dat wel. Is ja, waar, ja. Maar, eh... Uh, uh, nee, ik, ik, ik, ik voel mij heel erg verwant aan een christendemocratie. Ja. En uh, dus in die zin ook overtuigd uh, ja. lid van het CDA. Maar je gaf, je gaf jezelf net dat antirevolutionaire profiel van huis uit uh, mee... tot op de dag van vandaag. Dan toch de vraag, vind je daar nog iets van terug in het huidige CDA? Laten we zeggen van de bergreden van ah, Ooit zo treffend. Een prachtige boek, De uh, Een prachtige biografie ja, ja, van prachtig, hem. Prachtig. Maar vind je nog iets van die gedachte terug in het huidige CDA? Nou, één zeg ik van de tijd is natuurlijk wel veranderd. Hè? Uh, dus dat, dat, de, de periode dat, uh, dat Willem Aantjes toen die hele beroemde uh, toespraak ja, hield... Moeten de jonge de, luisteraars nu even helpen, hè? Ja, dus dat, was, dat was bij de oprichting van het CDA-congres. Er sprak ook een taal die op dit moment eigenlijk ook helemaal niet meer gesproken kan worden. Hè? Dus dat, jonge mensen begrijpen die taal ook niet meer. Dus in die zin is de taal ook wel veranderd. Het gaan ook over de grondslag van het CDA hè, en hoe die in de praktijk praktijk dan vertaald moest worden in de harde politieke ja, ja, ja, realiteit. Ja, daar ging, het, da, dat daar ging het, maar het Het was een indrukwekkende toespraak, ja. echt fantastisch. Uh, maar kijk, uh, he, he, ik, ik vind dat het CDA zich nu op dit moment... weer heel erg aan het herpakken is... Uh, er ligt gewoon een goed verhaal, een goed verkiezingsprogramma. Uh, het, het, ik denk dat Aart-Jan de Geus uh, met het uh, document wat hij dit voorjaar heeft opgeleverd, echt goed werk heeft gedaan. Ik vind de lijst fris, uh, ook dat ja. vind ik de moeite waard. Uh, nou ja, laten we die lijst. Er vallen ook mensen uit. Kathleen Ferrier, Ad kopian laten we zeggen. Ja, de nou dissidenten nou ja. in, in de, de gedoogconstructie met de PVV, de min of meer dissidenten. Ja. De mensen ja. die opkomen voor on, bijvoorbeeld ook ontwikkelingssamenwerking? Ja, die, die, die, die, die, die vallen uit. Maar als je kijkt naar Kathleen Vrije, die valt uit. Omdat ze ook heeft gezegd, van, nou, ik, ja. ik zit nu lang genoeg uh, die in de, de ook kamer. heeft knopen geteld. Denk je niet? Weet ik niet. Ik heb nou ja, er niet met over gesproken. Maar dat, dat, dat doet er niet toe. Ik vind dat er op dit moment wel een markering is. En dat ja. er een streep getrokken wordt. En ik zag afgelopen week uh, de berichten langskomen... Uh, van de fractievoorzitter, Haarsma uh, Buma. Die zegt van, ja, moet je luisteren. Ik zoek wel weer de samenwerking met de Partij van Arbeid op. Ja. En dan denk ik denk, yes. Ja, dat is Daar de... ben ik heel blij mee. En niet zozeer <laughs> ja, alleen voor de Partij van Arbeid. Maar ik ben heel erg blij met het feit dat hij uitspreekt... dat. De, per, de politieke lijnen via het midden uh, ongelooflijk belangrijk is... en dat de oorlog niet gewonnen wordt via de flanken. Maar ja. dat het toch uiteindelijk via het midden gebeurt. Had je zelf mee willen doen aan die lijsttrekkersverkiezing? Uh, met, met, met Buma oeh, en Blake? Uh, ja, dat is een ja, snelle nou, wending. Maar ik dacht, nee, je, is, ook, uh, omdat je net zei, nou ja, ik ben wel gewoon lid uh, ja, van CDA, nee, ik had, ik maar, ik ja, ja, het CDA... Ja, ik zou hebben ja, meegedaan. Je hebt wel je nek uitgestoken in ja. het boek over Wil ja. Ja. Ja. Ja. Wilders en de kwade boodschap. Ik zou het, ik zou het, ik zou het gedaan hebben waren het niet dat ik net drie weken voor de val van het kabinet... met mijn raad van toezicht bij de Hogeschool in Holland... mij uh, net iets langer gecommitteerd had... aan het voorzitterschap van het college van bestuur bij de Hogeschool... Ja. En uh, waarom? Omdat de klus bij in Holland gewoon nog niet klaar is. En uh, ik vind het uh, fantastisch dat ik daar het uh, collegevoorzitters ja. mag doen, een schap mag doen. Echt een geweldige omgeving. Met er zit geweldig veel inspiratie nee, dat, nee, in. Dat geloof ik allemaal wel. Ja, maar, maar... wacht nou even. ik ik even zeggen. Ja, maar, ja, maar het is een geweldig hoop om te werken. Maar, maar dus ja. toen had ik mij net verbonden. Dus je deed het niet. Toen viel het kabinet. En toen heb ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik wel even thuis uh, uh, op de bank met mijn dierbaren op zitten. Uh, Zweten, één ja. avond. En toen heb ik gezegd, nee, ik heb me gecommenteerd. Boek sluiten, man en man, woord voor woord. Ik verbind mij aan de hogeschool. Maar anders, Want, als ik ja. drie weken later was, ga, was zeg, ik maar, ga voor het maar nou is het oktober 2012. En dan en, en vraagt iemand, wil je, wil je toetreden tot een kabinet? Geldt het contract dan ook nog? Uh, wat, ja. er, wat er vandaag gebeurt, dat weet ik. Maar wat er morgen gebeurt, weet ik nee, niet. Nee, maar daar heb je dan ook over nagedacht. Nou, misschien dan wel, maar niet nu. Nee. Nee, ik heb, nee ik heb, nogmaals, ik heb zoiets van: ik heb een verbond aan de hogeschool. Uh, is het wel een ambitie? Nou, uh, ik vind dat een, uh, een ingewikkelde vraag. Uh, als, want, als je nou, nee, nee, nee. Het antwoord is misschien ingewikkeld. Ja. Maar, maar misschien is de vraag ook wel ingewikkeld. Uh, een paar jaar geleden zou ik absoluut gezegd hebben: uh, deze ambitie heb ik. Ja. Maar zo zeker ben ik daar op dit moment niet meer van. Waarom niet? Omdat ik uh, fantastische dingen mag doen, uh, ik heb het al gezegd... bij mijn hogeschool in Holland, maar ja. ook, uh, ik ben voorzitter van de KNSB. Ik mag ja. een paar andere rollen vervullen in uh, de hmm. samenleving. En ik mag dat doen met veel vrijheid. Dus ik voel me daar ongelooflijk slankbaar. Maar heb je wel het gevoel dat je nog meetelt in het CDA? Of um, is er nu echt een... Nou ja, misschien is er nu wel een nieuwe generatie. We hadden het net over de frisse, de frisse nieuwe lijst. Ja. Uh, is er niet inderdaad een generatie met Maxime Verhagen als kopman nu aan het verdwijnen? Nou, misschien wel. En ik zou dat ook helemaal niet uh, verkeerd vinden. Laat we jongeren maar plaatsvinden. Ja. Ik, ik, vind, ik was op het congres afgelopen week met CDA, vorige week. En dan kijk ik rond en dan denk ik van, wauw, wat een jong talent loopt hier uh, rond. Dus heel veel jonge mensen. Dus het beeld is uh, van, ja, de, de populatie die achter het CDA staat, ja. dat zijn de, de oudere kiezers van jou en mijn leeftijd. Bij ja. Maar uh, als je dan op zo'n congres uh, rondlopen, dan denk je van, de energie spat Vanaf juist vanwege het feit dat zeg maar, het uh, uh, Als je doen. nou alle, alle haken en ogen wegdenkt, alle voetangels en klemmen, wat zou een post zijn die je wel zou willen doen? Nou, Zit de... je dan echt weer in die CNV hoek en uh, de ah, arbeid ja, ik ben, en ik sociale nee, zaken? Dat ik nee, dat zou ik niet meer willen. Maar wat ik nou wel zou willen. Kijk, ik, ik ben iemand die houdt van. Uh, als ik het even ondiplomatiek mag zeggen, rotzooi. Hoe groter de bestuurlijke chaos, hoe leuker je ja. vindt. Uh, nou, kiezen ze который... een departement dan? Nee, dat zeg ik juist niet. Nee. Dus uh, <respuesta> er uh, komen vast yeah. wel wel, uh, na mijn periode bij Inhol, uh, komen er andere uh, uh, opdrachten, klussen, of voel je het ook wilt noemen, van chaos. En ik voel me ja? daar heel prettig bij. Dus laat de chaos maar komen en ik stap erin. Ja, maar het Binnenhof kan, kan eventueel nog Doekele leterpstra tegemoet zien. Bij Wie, sorry? De... Het, het Binnenhof. Nee, dat, dat, dat, dat zeg ik van. Dat, dat, ik dat, weet, daar ben ik voor mezelf ook helemaal nou. niet zo zeker van. Ja, nou oké. Okay tijd zal leren. <laughs> zeg, maar wat zeggen tegen die mensen? Ja, die doekelen die zit commissariaten te verzamelen, die heeft er helemaal geen tijd voor en die verdient heel veel. Weet je, Ach, ja, dat zal dat, wel weer. Ja, dat gebeurt ook. Ja, tuurlijk, maar maar dat je zit ook... ver boven de balken en de norm. Nee, dat zit ik bij de hogeschool helemaal niet. Nee, dus... maar met de, met de ja, eromheen wel. Ja, nee, maar kijk, dit is, dit is uh, het Nederlandse gesprek en dat gaat er altijd, altijd over. Altijd over geld. Ja, oké. Okay, nou ja, vanochtend ja. stond de publieke omroep in de krant. Er stonden zelf... elf gezichten die uh, ver boven de balken en de norm zitten. Jij stond er niet bij, toch? Nee, maar... nee, radio staat dan... <laughs> Doekle, daar zit de radio nooit bij. Dan zie je echt geen radiogezicht. Dan kun je drie radiogezichten tegenaan zetten achter één tv-kop, vrees ik. Is dat zo? Ik denk het wel. Oh, ja. Nou, dat weet jij beter dan ik. We zitten in de raad van toezicht. Oh ja, dat is waar. Ja. Maar dat is afstand. Dat is een grote afstand. Dat is een grote afstand. Ja. Zeg, nee, maar goed. Uh, van Haarsma Buma is wel de, de, de gouden greep voor het CDA nu. Dat is wel de beste man op deze plek. Nu. Ik vind het de beste, man op de, uh, de beste man op de beste plek voor dit moment. Ja. Ja. Dat is een oude Cau natuurlijk, hè, dus heb je ook nog misschien wel wat Nou, Ja, dat uh, helpt ook. Nou ja, weet je wat ik bij de uur wel vond? Die waren vroeger echt onafhankelijk, hè? ook in de fractie. Die, die deden wat hun geweten ja, weet... gaf, en nu is het allemaal stemvee. Ja, maar Zelfs weet je... de cau'ers ja, van toen. Maar, weet je, kijk, die, die, kijk, ik begin er zo ook over, over antirevolutionaire. Maar dan ja. denk ik van, ja, dat, is, dat zijn is voorbij, ook begrippen eh, vanuit de vorige eeuw. Daar moeten ja. we eens een keer mee stoppen. Was dat is toch leuk uh, om over te praten? Ja, dat is wel leuk, ja. Dat kan ik <laughs> ook wel. Ik ja, vind ja, ja. het leuk om nog eens de naam aantjes ja, nee. te laten vallen. Heb je al gelezen? Ik heb heb Bieshevel ik heb uh, van Wilfried het uh, boek gekregen, dus hij uh, ligt op de stapel voor de vakantie. Ja, dat is inderdaad een zomerboek voor, uh, voor de vakantie. Als u denkt, nou, de sportzomer heeft met sport nog niet veel te maken en met zomer ook niet... pak de biografie bij het erbij. Dankjewel, Doekle Terpsel, dat je hier was. Ik vond het leuk en gezellig. De sportzomer herneemt zijn dagelijkse ritme. We genoegen. Goedenavond. <tied> <tied> <tied> ik moet...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 ABN Ambro. De bank Anonu. Dit is Radio 1.